Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. President Zelensky van Oekraïne is vandaag in Nederland. Hij is bij de Eerste en Tweede Kamer geweest, bij premier Rutte en bij de koning. En binnenkort gaat hij naar Duitsland. Maar daar is iets mee, want allerlei details van dat bezoek zijn al uitgelekt... Duitse media weten bijvoorbeeld al de data. 13 en 14 mei, maar dat is niet alles, zegt correspondent Wouter Zwart. Bijvoorbeeld het exacte hotel in Berlijn, waar hij dan uh, zou gaan verblijven op die 13e mei. Het, het, het veiligheidsprotocol bij dat hotel. Uh, details over de afspraken die hij heeft met de bondskanselier, met de bondspresident. Een helikoptervlucht die hij de 14e zal gaan maken naar Aken. Waar hij dan uh, op die dag de internationale Karelsprijs in ontvangst zou gaan nemen. De Duitse politie neemt het heel serieus en is een straf rechtelijk onderzoek gestart naar het lek. Chipmachinefabrikant ASML heeft in het Brabantse Veldhoven 13 huizen in één straat gekocht. De koop zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het officieel. Het bedrijf gaat de huizen slopen om zelf te kunnen uitbreiden. En mijn collega Michelle die komt uit Veldhoven en weet er alles van. De straat waar het om gaat ligt eigenlijk tegen de campus van ASML aan. Het zijn eigenlijk gewoon buren. En ASML kan die ruimte heel goed gebruiken voor uitbreiding. Want het bedrijf blijft maar groeien en groeien. Dus ze hebben meer werkplekken nodig. Maar er moeten ook huizen komen voor de bijna 16.000 medewerkers... die komende tijd naar Veldhoven komen. De bewoners kwamen trouwens zelf met het idee om hun huis... Te ASML vond het ook alleen interessant als ze alle 13 over start zouden gaan. Uh, dat is dus gebeurd. En ASML staat er om bekend royaal te betalen, maar om hoeveel geld het precies gaat, willen de bewoners niet zeggen. Ze hebben nog tot eind 2026 om een nieuw huis te vinden en dan begint de slop. Het is de eerste officiële warme dag van het jaar. En dat is zo als de thermometer bij het KNMI-meetstation in de beeld bij Utrecht de 20 graden aantikt. En dat gebeurde om iets voor half twee vanmiddag. Voor deze man in Venlo in Limburg kan het niet warm genoeg zijn. Vroeger ben ik nog in de sauna. Het is nog warmer. Het is nog warmer. <laughs> Wat een rare dag om naar de sauna te gaan. Hè? Ja goed, dat zit er allemaal bij het maand en begrepen. Hè? Ja, het weer lekker warm dus met 18 graden in Groningen tot 24 in Limburg. Vanavond is er iets meer bewolking. Morgen op bevrijdingsdag is het vooral zonnig. Smiddags kan er wel een buitje vallen en wordt het een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 draag richting Amsterdam. voor kropen de Nieuwe meer, is de vertraging 5 minuten. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 een kwartier op onthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. For the city lights nine, seven, five, sharing each other. speciaal dagje natuurlijk. Maar goed, daar moet mu muziek een klein beetje op aangepast worden. In deze zondag wordt door Empire of the Sun en We are the People. Straks hebben we natuurlijk ook nog een alternatief Vem, Maar we kijken ook een beetje vooruit naar morgen, want morgen is het de Big Day voor Lazette. Want zij mag op het hoofdpodium Bevrijdingspop 2023 openen. En dit is een van de nummers die ze heeft uitgebracht: Woven. Don't is linger in your heart. I'm tethered to your thoughts. We're so woven. In. We're so Hilton John met de Song for Guy. En daarvoor hoorde je Lasset die morgen de aftracht mag doen op Bevrijdingspop 2023 in uh, Haarlem. En dit is Kate Bush. What you get? ...de heren van Dier, Dat is een IJslandse club met uh, ja, muziek uit eigenlijk alle windstreken... ...want dat laten ze dan toch uh, een beetje bij elkaar komen op dat, uh, dat uh, gebied. Uh, daarvoor hoorde je Kate Bush met uh, Cloudbusting... ...en dat bracht de tijd eigenlijk een beetje zo uh, rond... ...nou, vijf voor half zeven... Ik moet even, ja, ik, ik heb altijd zoiets uh, van uh, als ik het dan op een gegeven moment een beetje om en om. Daar heb ik een trucje voor, maar daar kom ik nou even niet uh, helemaal mee uit. Omdat we zo dadelijk natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws uh, gaan uh, bespreken. Uh, maar zover is het nog niet. Straks uh, om 7 uur hebben we een alternatieve FM. Ook dat is, nou ja, ik zal niet zeggen dat die helemaal aangepast is. Maar we houden er wel een beetje rekening mee dat we natuurlijk niet uh, de boel... Uh, verstieren uh, zo voor 8 uur. 10 vracht gaan we zeker ook eventjes gas uh, terugnemen. Dan uh, doen we wel eventjes wat, uh, wat dat er gaat uh, mee met het hele, hele verhaal. We ontkomen er ook niet aan. En bovendien uh, is het ook belangrijk de waarheid te delen zoals vandaag de dag. Kijk maar in de wereld. En dan weet je eigenlijk al min of meer genoeg. Uh, Israel Nash... Met Closer. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belgische politie heeft zeven verdachten aangehouden in een terreuronderzoek. Het gaat om mannen van begin 20. Ze hebben allemaal de Checheense nationaliteit. De groep zou op zoek zijn geweest naar wapens. De Oekraïnse president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan de militaire basis in Soesterberg. Daar ontmoette hij samen met minister Ollongren Nederlandse militairen. Eerder vandaag ontmoette Zelensky premier Rutte, de Belgische premier De Croo en koning Willem-Alexander. En twee Amerikaanse banken zitten in de financiële problemen. De beurskoersen van PacWest en Western Alliance staan op een verlies van ruim 50%. De banken hebben veel geld gesteld dat niet verzekerd is onder het Amerikaanse garantiestelsel. Het weer vanavond meer bewolking en in het zuidwesten later vanavond een enkele bui, mogelijk met onweer. Adel die... Uh, bladla, bladla, met Skyfall. Ja, ik kom er haast niet uit. In, in alles en nog wat... <lacht> ...ligt het op mijn mond... ...bestorven, maar ik kom dan even niet op de naam. Maar goed, het uh, mag geen naam hebben. We Madonna met The Power of Goodbye. Deed. Daarvoor wordt je Neil Young met de uh, uh, Old Man. En deze die past er denk ik ook nog wel een beetje bij met uh, alles wat over verdraagzaamheid uh, te maken heeft. De Police en The Invisible Sun. Ja, dat waren ze, de police. Het is ook meteen het einde van uh, dit uh, uur. Um, Zandvoort uh, draait door uh, geworden. We gaan straks um, natuurlijk nog een dikke drie uur met... ...Auteur in aan de gang. En dat, uh, ja, dat, dat staat. Uh, uh, we hebben straks in ieder geval uh, wel nieuw materiaal uh, zitten. We. Er zitten ook uh, gesprekken in. Uh, zo uh, bijvoorbeeld om half tien een gesprek met Bas van Splunder van... Eruption artistiek over de nieuwe single en straks om half acht gaan we met een van, uh, een van een aantal leden van Jacht praten. Want die hebben ook nog een single uitgebracht. Ze kwamen vorige week er jammer genoeg achter dat, uh, dat die, die single eigenlijk al vorige week heb mogen draaien. Maar goed, uh, dan doen we hem in de herkansing. Plus dat er dus nog gewoon een telefonisch gesprek uh, bij zit. Hanna Veldhoen. Plus een aantal mensen die er nog bij zitten. Dus dat uh, straks. Dit is tot aan het nieuws van 7 uur. Grapefruit airbag uit Japan. En switch to lemon.